Middernacht het begin van zondag 25 november. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Overvallers hebben het steeds vaker gemunt op ouderen thuis en op supermarkten. Dat heeft minister Opstelte van Veiligheid bekendgemaakt... in het programma Nieuwsuur Politiek. In de afgelopen tien maanden steeg het aantal overvallen op ouderen thuis... Met 100, van 128 naar 152. Supermarkten werden tot november 150 keer overvallen... tegen 126 keer vorig jaar. Opstelte zij ook dat in de afgelopen twee jaar het totaal aantal overvallen is gedaald met 30 procent. Vooral juweliers en waardetransporten profiteren van verscherpte veiligheidsmaatregelen. Het blijft onrustig in Egypte. De oppositie heeft Egyptenaren opgeroepen dinsdag naar het Tahrirplein in Cairo te komen... om opnieuw tegen president Morsi te demonstreren. De moslimbroederschap heeft hetzelfde gedaan, maar dan als steunbetuiging aan de president.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 Oud-Tweede Kamerlid Boris van der Ham is gekozen tot voorzitter van het Humanistisch Verbond. Hij was eerder tien jaar Kamerlid voor D66. Humanisten vinden dat de mens zelf zijn leven zin kan geven. Ze hebben geen religie daarvoor nodig. Van der Ham waarschuwde in zijn eerste toespraak tegen onverschilligheid. Willem II heeft op de voorreep gelijk gespeeld tegen Herakles. In Tilburg stond de ploeg uit Almelo een kwartier voor tijd met 2-0 voor. Maar Willem II wist uiteindelijk nog langzij te komen. VVV Venlo, dat voorlaatste staat, speelde ook gelijk. In Venlo werd het 1-1 tegen Jereveen. Verder won NEC thuis met 2-0 van Utrecht. En speelde RKC en Groningen in Waalwijk met 1-1 gelijk. Het weer bewolkt een periode met regen. Toenemende wind, morgen onstuimig. Met een zee kans op zuidwestenstorm. Het wordt morgen een graad of elf. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog verkeersinformatie. A10 Ring Amsterdam, Volendam richting Watersgraafsmeer. Tussen Schellingwoude en Zeeburg. Twee kilometer door wegwerkzaamheden. En ook in de andere richting staat file. Tot zover. Dit is Radio 1, BNN, de overnachting, Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom vanuit het College Hotel te Amsterdam. Elke zaterdagavond interview ik hier iemand die even op een kamer tot rust mag komen. Even tot zichzelf mag komen en... Ja, Vannacht hebben we iemand buitengewoon bijzonder, echt. Ja, het is, het is... Hij is twee keer Olympisch kampioen. Hij is wereldkampioen, Europees kampioen. Drie keer de beste speler ter wereld. En ik heb het over hockey. En dan kan ik het maar over één iemand hebben. Ik heb het over Teun de Nooijen. De grote hockeyheld. Klop op de deur van 108. Bijzonder Goedenavond. avond. Goedavond. Vrachtteun, duur ik iets verder over? Nou, ik dacht. Ja. <laughs> je, moet is natuurlijk ook even wennen voor jou deze kamers. Is even wennen. Ja. Want lijkt dit nou een beetje op een kamer uh, die je hebt in het uh, Olympisch dorp? Uh, nee, dit ziet er wel iets beter uit. Ja. <laughs> dit bed ziet er ook wel wat, uh, wat beter uit. Maar is het zo brak in een Olympisch dorp? Uh, nee, dat niet. Het is natuurlijk allemaal uh, nieuw, hè? Vaak het, uh, nieuw gebouwd, dus. Uh, je, je... Je slaapt er als eerste in. Dus het is allemaal, allemaal hartstikke netjes. Maar het is uh, compact en klein. Er staan gewoon twee bedden in. En er is één kast. En die uh, deel je met z'n tweeën. En uh, meestal met de hockeyploeg hebben we twee appartementen. Ja. En uh, ja, acht per appartement. Dus vier uh, slaapkamertjes. Twee badkamers erbij eén uh, woonkamer met een uh, tv'tje. En dat is eigenlijk uh, misschien wel het belangrijkste ding wat, uh, wat erin staat. Want daar zit je eigenlijk vaak als je niet speelt... of niet aan het trainen bent, of niet aan het loslopen bent... of niet aan het eten bent met elkaar... dan uh, zit je over het algemeen daarnaar te kijken... naar alle sporten die je maar wil zien met elkaar. En in ons geval is dat natuurlijk uh, vaak hockey, maar is het er geen hockey? Is het, uh, is het atletiek of is het uh, een Nederlander die op een of andere manier uh, aan de gang is. En misschien wel voor een medaille aan het, uh, het knokken is. Ja, dan zit je natuurlijk voor dat uh, tv'tje met elkaar. Je zit dan niet in het stadion. Het... Nee, ja, het is bijna bijna onmogelijk. Uh, dat, dat, dat is eigenlijk een beetje uh, het nadeel van ons toernooi. Ik bedoel, we beginnen vaak op dag één of op dag 2. En we eindigen op. Vaak de ene laatste dag. Als je goed als je tot aan de finale komt. Hè? Ja, nee, dat maakt niet uit als je plek 12 speelt, elf twaalf, dan speel je die ochtend. Dus dat duurt ook gewoon eigenlijk bijna de volle twee, twee weken. Dus uh, ja, je bent eigenlijk altijd gefocust uh, met, je, met je sport bezig. Het is niet dat wij op de derde dag, wat veel sporters wel hebben, klaar zijn. En je bent nog tien dagen in het Olympisch dorp. Ja, dan kan je natuurlijk uh, van hond naar her, van stadion naar stadion. Uh, wat fantastisch is. Uh, als je vier jaar keihard getraind hebt, dan kan je een beetje, een beetje losgaan... en een beetje leuke dingen doen. Uh, zeker als het succesvol geweest is dus, Maar ja, wij zitten eigenlijk gewoon inderdaad... of je nou om de twaalfde plek speelt of om de eerste plek speelt... eigenlijk tot de ene laatste dag vol in het toernooi... en we proberen dus ook vol gefocust te blijven. Dus dat is, wel, uh, dat, is wel eens, uh, dat is wel eens lastig. En om dan inderdaad naar andere sporten te gaan kijken... is bijna onmogelijk. Wat er nu, hadden we hadden uh, nu een keer een... Uh, een ochtendwedstrijd, heel vroeg. Londen uh, hebben we Ja, in vrij. Londen. Dus hadden we de want rest je hebt van... hebt zoveel de, Olympische Spelen meegemaakt. Dus ja, hadden dag. we de, de rest van de dag dus vrij. En die dag daarna hadden we ook een rustdag. Dus toen zeiden ze van, nou, oké, okay, na de wedstrijd uh, mag je ergens naartoe. En toen konden we kiezen uit uh, uh, beachvolleyball, uh, atletiek en nog iets. Ja, en ik heb toen atletiek gekozen. Want ja, dat, dat is eigenlijk ja, de Olympische Spelen. Daar, daar moet je zijn in het Olympisch Stadion. En er zaten geloof ik nu ook van 80.000 80 man of 85.000 man. Iedere dag vol. Uh, naar nou, wij daar naar binnen met een stuk of acht van uh, van onze selectie. Ja, dat is een soort. Ja, dat is bijna niet de. Engelsen zijn sowieso sportgekken. Ik, ik heb het ooit meegemaakt in 2000 in uh, in, uh, in Sydney. Hè? Ook Angelsaksisch land. Ook alles uitverkocht. Ik denk. Echt beter kan je de Olympische Spelen niet, uh, niet organiseren. Aan één boulevard, alle stadions. Uh, ik kom bewijs van spreken vanuit het Olympisch Dorp. Was je op de fiets, want we hadden als Nederlanders altijd een fiets in het, uh, in het dorp. Dat kon nu niet in uh, Londen. Uh, jammer genoeg. Maar kon je dus eigenlijk binnen vijf minuten overal zijn waar je wilde zijn. Uh, maar goed, jullie gingen met z'n acht we... naar dat, uh, naar dat uh, atletiek toernooi. Ja, wij gingen met z'n achter naar het atletiek toernooi. En dat, dat was een soort theater er gebeurt daar links in de hoek. Is, uh, zijn ze zich aan het klaarmaken voor de 200 meter hoorden. En dan is ze daar, wordt er weer, uh, zijn ze aan het speerwerpen of aan het kogelstoten. En ondertussen uh, worden weer, i, i, wordt er weer wat voorgesteld. Of is er een prijsuitreiking van, van uh, eerder die dag. Omdat ze een medaille gewonnen het voor iets. Het gaat maar door. En de hele tijd zit je te kijken van daar rechts in de hoek, links in de hoek. Ik weet dat, dat is wel echt een charme. En ja die Engelsen waren gewoon... En nog steeds zijn gewoon ongelooflijk sportgek. Dus overal uh, was enorme waardering voor. Dus uh, juichen, schreeuwen, doen. Nou, je had het bijna niet meegemaakt. Daar gaan we het zo nog heel even over hebben. Ja. Maar vooral wil ik dan even terug... als je dan in dat, uh, in dat huisje zit, in het Olympisch dorp... even de avond voor de finale. Voordat jullie tegen Duitsland moesten spelen. Ja. Hoe slaap je dan? Zijn er rituelen? Nee, eigenlijk niet. Tenminste niet bij mij. Heb ik nooit ook echt... Uh... Uh, nooit ook echt gehad. Ik probeer meestal in het toernooi dan wel een beetje de dingen te doen... die, die je op dat moment in zo'n toernooi aan het doen bent. Dus dan ga je... Uh, jong bijtje blijft hetzelfde. Of uh, je denkt, nou, ik had gisteren dat aan. Of op de halve finale dag had ik die kleren aan. Nou, laat ik dat... Uh... Morgen nog eens een keer doen. Dus, dus zo zit je in het toernooi. Ben je wel met een bepaalde, bepaalde dingetjes ben je, ben je wel bezig. De route naar de eetzaal die je dan bij het ontbijt doet. Nou, ik denk, nou loop, ik, loop ik dezelfde route. Is misschien een beetje om, maar twee dagen geleden ging het ook goed. Beetje bijgeloof. Een beetje toch? bijgeloof zit er dan wel, uh, wel in. Uh, maar niet echt zozeer qua, qua, qua slapen. Nee, ja we keken naar de dames natuurlijk. Tuurlijk. En zagen daar uh, iets, uh, iets, iets moois gebeuren. Ja, en, en, en, en gingen er ook voor. Dag maar slaap jij dan goed voor, voor een finale? Ja. Ja, dat is dan... Uh... Maar dat heb ik eigenlijk altijd. Dat was in Atlanta. Dat waren natuurlijk mijn eerste Olympische Spelen. Toen stonden we uiteindelijk ook in de finale. Tegen, tegen Spanje. Ja, en als ik... <laughs> Ergens misschien ook goed in ben, dan is het in slapen. <laughs> dus, uh, over het algemeen uh, lukt me dat, uh, dat wel. En Ook, ook voor zo'n uh, zo wedstrijd. Oh. Ja. Nu uh, zit eigenlijk ja, jouw team, het Nederlands elftal. Ja. Uh, ze zitten in Australië. Ja. Voorbereiden voor uh, de Champions Trophy. Die zo gaat beginnen. En je bent er niet bij voor het eerst. Dat is heel gek. Uh... En dat ga ik denk ik nog heel gek vinden... ook als de eerste wedstrijd zo meteen uh, bezig is. En misschien de eerste uitslag uh, er is. Want ja... Dit... Ten eerste is het de laatste uh, Champions Trophy. Zoals, hè? Volgend jaar ziet het er allemaal uh, anders uit. Dus dat, is al, uh, dat maakt het toch wel speciaal. Uh, daarom hoop ik ook dat, uh, dat we met Nederland gaan, uh, gaan pakken. Zo, als iets het laatste keer gedaan wordt, heb ik altijd zoiets. Nou, pak hem dan ook gewoon als, uh, als land. Uh, dan heb je die vast. Uh, en die, die, kans is er, uh, die kans is er absoluut. Ja, en ik heb inderdaad sinds 1994, dat was het WK voor mij in, uh, in Sydney, waar we uiteindelijk tweede werden, waar we verloren op strafballen van uh, de Pakistanen, uh, ja, is het eigenlijk het eerste officiële toernooi uh, dat ik er niet bij ben. 1994? 1994. <laughs> ja, dat is. Dat is, dat is eeuw geleden man. Bedoel, dat is de vorige eeuw. Heerlijk is heerlijk hoor. Ik vind het ook lekker om, uh, om hier te zijn en echt eens een keer een winterstop. Te hebben, want de hockeykalender die, uh, ja, die zit gewoon ongelooflijk vol. Je hebt je eerste van de competitie bij je club. En dan, nou, kijk naar nou nu. Hè, uh, op zondag had Nel of de spelers van Nel Zelftal, hun laatste wedstrijd bij de club. Ja, zorgens half acht, uh, maandag moeten ze zich melden, want dan gaan ze vliegen naar uh, Melbourne. Nou, dan komen ze op een gegeven moment. Komen ze uh, ergens half december uh, terug. Dan hebben ze rond de kerst net even vrij. Maar ja, dan in januari ontstaan weer de trainingskampen. En uh, zit januari, februari wordt weer volgestopt. En dan krijg je de tweede helft van de competitie. Dus je hebt nu eigenlijk rust tot half januari... voor het eerst sinds 1994? Ja, dat, dat gaat me nog wel wat uh, moeite kosten, denk ik. Ja, verviel je al? Nou, ik, ik had namelijk altijd vaak... dat Nee, dat niet. Dat niet. Uh, maar wat ik, uh, waar ik wel altijd een beetje mee te maken uh, kreeg... als ik zeg maar een week vrij had, of tien dagen vrij had... of misschien twee weken als we, als we geluk hadden... dan merkte ik wel dat ik qua dan, dan qua slaap moeite begon te krijgen. Dat ik dacht van, hé, ik, ja, ik ben nog niet echt moe. Je hebt natuurlijk dan... in één keer valt die fysieke inspanning weg. En dan, dan lag ik inderdaad in bed een beetje naar boven te kijken. Ik dacht, oeh, ik heb uh, te weinig gedaan. Maar als je nu al onrustig bent... omdat het Nederlands elftal ja. daar in Australië zit en jij hier... hoe moet ja. het straks als je stopt bij Clubje Bloemendaal? Hoe groot is dat zwarte gat voor jou? Ja, daar wil ik eigenlijk nog niet over nadenken. En, uh, en volgens mij willen mijn dochters daar ook helemaal niet over doen. Die vinden het prima dat papa nog iets uh, nog uh, En gelukkig nog iets, maar nu dan alleen bij de, bij de club. Dus uh, dat laat ik nog even zo. Maar ben je er bang voor? Nee, ik ben er niet... Nee, ik ben op zich niet, uh, niet bang voor. Wat, wat ik wel zeker weet, want dat... dat... He, er zijn in het verleden ook wel eens mensen gestopt. En die, uh, die, die geven dan een, een reactie. En die zeggen, nou, nu kan ik eindelijk eens een keer lekker een boek lezen. Of nu heb ik, nu heb ik tijd voor andere dingen. en uh, na, Natuurlijk is dat zo. En uh, dat, dat zie ik ook wel. Maar ik weet ook zeker dat ik het ongelooflijk ga missen. Dat ik die uh, wedstrijdspanning voor een uh, competitiewedstrijd... of een wedstrijd uh, om, de, om de nationale titel, of een Champions Trophy... of een Olympische Finale, zoals laatst in, uh, in Londen. Ja, om, om, om dat gevoel, om die, uh, om die energie op een of andere manier terug te krijgen... op een andere manier, uh, dat is lastig, dat denk ik. Niet. Dat is... Dat is ja dat moet ik gaan ondervinden. Ik bedoel, natuurlijk zijn er andere dingen in het leven... die waanzinnig zijn en, en schitterend zijn. Maar ja, ik, ik, ik heb twee oudere broers die, uh, die hockeyden. Uh, mijn ouders die hockeyden. Dus ik ging als klein jongetje ging ik mee naar het veld. Dus ja, ik ben er echt volledig mee opgegroeid. Dus uh, uh, uh, dat is altijd hetgene wat ik het, het meest heb gedaan. Uh, met ongelooflijk liefde heb gedaan. En nog steeds doe eigenlijk bij, uh, bij de club. Dus als dat er zo meteen niet meer is... ja, dat... dat, dat dat ga ik wel missen. Dat, de, daar ben ik van overtuigd. De tweede helft van jouw leven wordt onwaarschijnlijk veel saaier dan die eerste. Nou, dat weet ik niet. Nou ja, als je er zo dat over nadenkt, weet, gaat... weet ik niet. Uh, uh, wat ik bijvoorbeeld nu uh, uh, enorm merk, want als je bijvoorbeeld mij vijf jaar geleden had gevraagd. Teun, uh, uh, ga je door in de sport? Word je trainer? Word je coach of uh, nou, zeg maar iets. Dan had ik waarschijnlijk gezegd, nou, ik blijf zeker betrokken, maar trainer of coach. Dat, dat, Weet ik, dat weet ik nog niet. Dat zie ik nog, zie ik nog niet helemaal. Uh, maar juist door die kinderen ben ik eigenlijk een beetje begonnen. Hè? Want in het begin stond ik nog langs het veld uh, bij de training. En, en bracht ik ze en stond ik te kijken. En dan zag ik de oefeningen en dacht ik... Nou, dat kan ook anders. Weet je, dan, dat kan beter. Dat, nou, bijvoorbeeld, ja. Ja, dan ga je toch het veld op dan ga je toch een beetje training geven. Nou Op een gegeven moment gaan ze ook wedstrijdjes spelen. En denk ik... Nou, ik kan ook op zaterdagochtend aan de andere kant van de hek staan. Dus dan ga ik coachen. Ja. Dus daar ben ik mee, uh, mee begonnen. En... Uh, ja, ik vind dat wel ongelooflijk, uh, ongelooflijk ja, leuk. stel voor dat je... Als je dat maar het wil, is wel anders. Ja, het is en anders als je dan je dat wil zijn. Nee, stel, maar stel voor dat je topcoach wordt. Stel voor, je wordt ook ooit nog coach van het Nederlands elftal. Zit dat erin? Geen idee. Laat ik, laat ik eerst uh, de meiden D van Bloemendaal oh. nou, uh. kampioen maken. <laughs> uh. Dit jaar begeleiden. Uh. Maar anders is het gewoon... Is jouw tweede helft toch ja, totaal anders dan je eerste helft? Ja, maar dat, dat is denk ik wel voor, uh, voor iedere sporter zo. Uh, Waar ben je er tegen opgewassen? Ja, weet ik niet. Dat zal de tijd moeten... Uh, ja, dat, dat zal ik moeten ervaren. En, uh, maar ik, ik merk wel dat ik... Uh, Zoals ik aan de kant sta en aan het coachen ben, of een training aan het voorbereiden ben en met ze op het trainingsveld sta. En ik heb anderhalf uur, Ja, dan probeer ik ze ook zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden en te coachen en te doen. En daar krijg ik, ja, zelfs nu merk ik, nu ik over praat, echt wel een beetje energie van. En het, natuurlijk is dat anders. Uh, maar uh, op zaterdag is het altijd uh, vroeg in de ochtend vaak een, een wedstrijdje. En dan sta ik langs de kant. En het is nu, omdat ze in de D zitten, 70 minuten. En uh, dan ja. zit ik er helemaal in, hoor. En dan uh, probeer ik het niet te laten merken. Maar dan, dan wil ik toch ook wel heel graag winnen. Toch wel. <laughs> ja, toch wel. <laughs> hey, maar als jij ja. zegt, van oké okay, dit is het laatste jaar dat je Champions Trophy zo georganiseerd is. Heb je nog ja. even getwijfeld van, shit, misschien moet ik die toch nog eventjes meepakken. Even meespelen nog. Nee. Nee, eigenlijk geen moment. En, Niet getwijfeld? Uh, het is natuurlijk, nou, ik heb natuurlijk een apart. Uh, nee, nee, nul. No. Ik heb natuurlijk een apart jaar gehad. En uh, uh, uiteindelijk uh, naar de Olympische Spelen gegaan. Uh, ja, dat was fantastisch. Dat was echt. Uh, nou, daar ging het zo over. Ja, zo dat was, dat was kippenvel. Maar, en... maar je hebt niet getwijfeld van God, die laatste Champions Trophy. zoals die dan nog eens keer is. En terug naar nee. Australië. Uh, terug ook een beetje dat gevoel wat je in Sydney had. maar nu in Melbourne. Van ik, ik, ik, ik wil toch nog even. Nee. Nee, echt, uh, echt niet. En. Um, ja, ik had het eigenlijk al vrij snel. zelfs vlak voor, volgens mij, de finale. had ik het er met. Uh, Floris Evers, even kort over want die is ook gestopt bij de nationale ploeg. En uh, het keek elkaar eens een beetje aan. En zeiden, nou, Floris, dit is toch wel. We gaan onze laatste wedstrijd spelen in, de, in het oranje shirt. We gaan voor Nederland en dat is de Olympische finale. Tegen Duitsland. Tegen Duitsland. Hoe, hoe... Ja, hoe mooi kan je het eigenlijk hebben? Hoe wat mooi kan je? een afsluiting uiteindelijk zijn? Ja, winnen. <laughs> dat, dat klopt. Het werd maar Zilvers. Ja, het was uiteindelijk... Maar ja, als, als je dat aan Hockey in Nederland of aan uh, uh, sport, uh, uh, sport Nederland had gevraagd... Uh, twee jaar eerder hadden ze waarschijnlijk gezegd... Uh, "van, is je waarschijnlijk uitgelachen. Ja. Van, uh, haal, haal eerst maar eens de Olympische Spelen en dan, dan zien we daarna wel verder. Uh, hoe erg gaat het uh, Nederlands elftal jou missen tijdens de uh, Champions Trophy? Ja, geen idee. Ah, niet te bescheiden? Uh, nee. Nou ja, dit is, dit, en dat heb ik natuurlijk ook, ook meegemaakt. Ik bedoel, ik heb in een uh, fantastisch team gezeten... en uh, met en fantastische spelers gespeeld. Ik kwam als jonkie erbij, ik was 17, werd op een gegeven moment 18. Ja, speelde ik met, met de Bovenlanders en de Van de Honerts en de Delissen... en, en noem ze allemaal op. En uh, ja, die, stop, die stopte na het land aan. Toen was echt, jeetje, jongens. En, uh, en nu, hè? Dit, dit, dit zijn de, de jongens die hebben jarenlang het, uh, het beeld van Nel zelf al ja. bepaald. En uh, nou ja, toen, toen moesten we toevallig naar een Champions Trophy ook. En die wonnen we. Maar en die wonnen we. Nu degene die er nu niet bij is, is de ja. beste hockeyer aller tijden ter wereld geweest. Ze dus we vergelijken jou met Cruyff, met Zinedine Zidane. Uh, ik zou zeggen ja, dat kapsel, hè? met met, met, <laughs> dat <kapsel>. met Messi <laughs> zou ik <laughs> ook nog durven zeggen. Dat ben jij toch van de, uh, voor het Nederlandse uh, hockey. Nou voor de wereld, voor de wereldhockey. En die speler is er nu niet bij. Ja. ja, weet je, dat ga ik natuurlijk... Jawel, Teun, even nee nee nee nee nou, Jamie, Jamie, uh, die, die, gaat, nog, nee, die speelt, gaat door. Jamie Dwyer, daar heb ik natuurlijk mee gespeeld bij, uh, bij Bloemendaal. Die speelt nog steeds voor uh, Australië. Die gaat door tot het WK van uh, 2014, waarschijnlijk in, uh, in Den Haag. Ja, die, die zei het laatst ergens... Jeetje, dit, dit wordt voor ons best gek. Als Australië zijn, dan, dan gaan we tegen Nederland spelen zonder, uh, zonder Teun. Nou, dat, ja, dat vond ik eigenlijk wel een waanzinnig uh, compliment. Dat Australië eigenlijk naar zelf wil kijken en zegt van... dit is eigenlijk heel raar, want uh, nu is steun er niet. Die zijn blij. Nou ja, dat weet ik niet of ze blij zijn. Ik nee, bedoel, uh, wat, dat, weer is, kant op dat is wat ooit iemand dat vond ik wel mooi. Dat was ooit een Spanjaard die ook een beetje, een beetje op leeftijd was... en nog in de, in de nationale ploeg van Spanje speelde. En toen zei een coach van een ander land tegen hem van... Nou, je, je doet het nog steeds fantastisch. En uh, weet je, als ik jou was, zou ik nog... Uh, nog twee jaar doorgaan. En toen zei hij tegen mij, Teun... als ze dat tegen jou beginnen te zeggen... dan moet je oppassen. <lacht> en dat vond ik wel, <lacht> dat vond ik wel mooi. <lacht> ik dacht, ja, daar zit natuurlijk wel wat in. Hè. Als de coach van de tegenpartij gaat zeggen van... hé, hey, uh, uh, ja, je kan nog makkelijk twee jaar door... dan moet je misschien gaan denken van... nou, waarom wil hij dat ik nog twee jaar door ga? Nou, je was bijna uh, eerder gestopt, gedwongen. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst gaan we luisteren naar jouw plaat. Uh, ja. Nou, vertel maar. Ja, uh, uh, Lenny Griffiths, uh, Let Love uh, Rule. Uh, uh, de titel zegt eigenlijk veel hè, over wat gebeurt er allemaal op dit moment in, uh, in de wereld. Dat is, dat is, nog, dat is nogal wat. Uh, uh, dan vind ik die, uh, die titel wel een mooie boodschap. En daarnaast is eigenlijk samen met Prince Lenny Griffiths... toch wel degene waar ik het uh, meeste, zeker in mijn jeugd, naar heb geluisterd. En wat ik het mooie vind aan hun is dat ze uh, het allemaal zelf doen. Uh, volgens mij volledig uh, uh, gek zijn van muziek. Enorm veel passie daarvoor hebben. En uh, ja, dat, dat, dat herken ik enorm. En dat, dat in mijn geval dan, hè, hockey als, uh, als, uh, als sporter. En uh, ja, dat, dat is uiteindelijk ook, denk ik, de, de, de manier om eruit te halen wat, wat erin zit. He, om, om ergens echt volledig voor te gaan. En uh, zoveel liefde voor te hebben. En zo gepassioneerd uh, uh, bezig te zijn. Om uiteindelijk te kijken. Van, nou ja, hoe, hoe, hè, dan ben je er gewoon dag en nacht mee bezig. En zo, zo was ik ook uh, vroeger op uh, mijn huiswerk met bal en stik aan het maken. Ja, zo hebben zij dat waarschijnlijk met, uh, met een instrument uh, zitten doen. Nou, achter de piano. Of uh, uh, noem het maar op. Ja, en daar heb ik ongelooflijk veel uh, respect en uh, waardering voor. Het zijn echte artiesten wat mij betreft. En uh, zijn het... Net zo, zijn Prince en Lenny Griffiths net zulke grote artiesten of virtuozen als uh, Teun de in, in het hockey? Nou ja, ik vind dat ze ongelooflijk mooie muziek hebben uh, gemaakt. En, uh, en Prince, er zit, zo, er zit ja, er zoveel... Is gewoon, ben jij gewoon een hele goede hockey? <coughs> nou ja, ik heb bijna twintig jaar Nels zelf al gezeten. Dus ik uh, zou iets kunnen. <laughs> Wij gaan luisteren naar Let Love Rule van Lenny Griffiths. Love. Hier, je moet je telefoon opzetten. Love Rule van uh, Lenny Graffits voor uh, Teun de um, Ja, schitterend plaat, toch? Ja, ik ben tevreden met mijn keuze. dat ja, kan, niet, kan niet je zegt. anders zeggen. Uh, <laughs> maar wij hebben nog een, uh, een andere fragment uh, voor je. Dus uh, zet uh, maar even je koptelefoon op. Okay. Uh, we gaan even uh, luisteren naar een stukje audio uit Ververvlogen tijd. Kijk, dan let u op. Nu staat Lomans weer aan de andere kant. Dat kan ook betekenen dat hij op de keeper afloopt. Nee, hij mag het ook een keer proberen. 3-1... Ja. En Lomans, bedoven. Het goud is binnen. En een complete ontlading. Ja, jij weet het natuurlijk. Ja, Atlanta, onze derde corner die erin gaat. En daarvoor had uh, Bovenlander er twee uh, gemaakt. We kwamen eerst achter, overigens. Wat ongelooflijk zwaar. En uh, we waren misschien toch een beetje met uh, de verwachting die finale ingegaan van... Dit komt goed. We hadden Duitsland verslagen in de halffinale. Dat was natuurlijk waanzinnig. Dat hadden we misschien zelf ook niet verwacht. Want het was eigenlijk de grote favoriet voor de, voor de titel. Uh, grote sterren die waren teruggekomen. Karsten Fischer, uh, Volker Friet. Nou, een aantal van de, van de mannen die in 92 uh, Olympisch kampioen waren geworden. nou Die waren dus op volle oorlogsterkte. Nou, en uiteindelijk... Uh, ja, Het was wel een heel ongelooflijk mooi toernooi. Dat was een van de weinige toernooien waarbij je echt... Uh, uh, begint en tweede wedstrijd gaat, gaat steeds beter. Ja. Gaat steeds beter, gaat steeds beter, gaat steeds beter. Nou, uiteindelijk in de finale was het een beetje pas op, uh, pas op de plaats. Hadden we niet verwacht, denk ik, dat Spanje zo goed zou zijn. En we nou, kwamen achter. Uh, goal. Uh, mooi goal. Uh, hard schot in de touw uh, in de korte hoek van uh, Victor Bujol. Spanjaard. Rechts uh, midden. Ja, en toen... Uh, op een of andere manier hadden we echt een doelpunt nodig. En uh, ja, dan is een strafcorner iets bij het hockey wat, wat iets kan openbreken. Uh, de dat lukte. En we hadden, we hadden eigenlijk een corner. Spanje had nog een aantal hele grote kansen. Maar Ronald Jansen stond fantastisch te kepen. En uh, ja, bovenlanden krijgen ze eerst de kans. Ja. En dat is natuurlijk de kracht altijd ook zeker geweest van, uh, van Flop. Ja, die schiet hem ook gewoon binnen. En het is 1-1. Uh, en dat, dat brak eigenlijk de wedstrijd volledig, uh, volledig open. Vervolgens krijgen we nog een corner. Nou, dat is denk ik de hard, hardst geslagen corner... die ik ooit in mijn leven heb, uh, heb gezien. En uh, die bal, die sloeg echt in tegen die plank... als een soort, uh, ja, een soort bom. Zo'n harde knal. Wat ik ook, wat ik, dat vind ik ook trouwens een waanzinnig... dat vind ik echt iets moois aan het, uh, aan het hockey. En dat zei ik ook laatst tegen iemand... Als je, als je een geslagen bal bij het hockey hard tegen de zijplank uh, schiet... dan hoor je echt zo'n poek poek, zo achter elkaar te, twee keiharde doffe knallen. Ah, ik vind dat zo'n uh, zo mooi geluid. Nou, uiteindelijk was deze recht tegen de achterplank, maar zo hard. En ik, ik, ja, ik liep natuurlijk in, want ik ging altijd voor de, voor de rebound. Dus ik stond er vlak, uh, vlakbij. Ja, dat is een moment, zal ik niet, het is lang geleden, maar ik ja. zal het niet snel uh, vergeten. En dan wordt het ook nog de, de En dan heen. wordt het uiteindelijk via Bram nog 3-1. Uh, drie drie ja, we hadden toen hadden we drie wereldcorners. Dat hebben we uh, nadien niet meer ge, gehad. Maar het zijn je eerste uh, Olympische Spelen. Uh, ja. Je wint goud. Ja. En je leert daar ook nog je vrouw kennen. Uh, ja. ja, twee man goud. Ja, <laughs> twee man goud. En je kan hem even verdienen als hockey. Ja, het is... is dat het hoogtepunt uit je carrière? Uh, nou, het is natuurlijk wel. Uh, ik vind het. Uh, ja, ja, eigenlijk ja. Heb dat je viel ver... dan al vroeg? Ja, dat viel voor na nou, twee jaar later. hadden we 96. We wereldkampioenschap in, uh, in, uh, in, in, in Nederland, in ja. Utrecht, in het Galgwaard Stadion. Ja. Uh, ja, sindsdien heeft hockey natuurlijk ongelooflijke boost uh, gekregen. Nou, we hadden het heel zwaar, dat toernooi verloren zelfs. <laughs> met 5-1 van de Duitsers in de, in de pool. We gingen wel uh, gingen door. We hadden een fantastische halve finale tegen Australië met 6-2. Ja, en toen, uh, toen dus inderdaad de finale wederom tegen, tegen Spanje. En nou, dan winnen we met, uh, met een goal en goal. Iedere wedstrijd stadion vol... Uh, alles live op tv. Eén ja, grote hockeygekte eigenlijk. Dus dat, dat, het WK aan Utrecht vind ik ook toch wel echt een heel erg uh, uh, mooi toernooi. En een waanzinnig hoogtepunt. Uh, maar ja, daar waar je uh, uh, vrouwen echt ontmoet en leert kennen... en waar het echt iets wordt. En waar je uiteindelijk ook uh, Olympisch goud uh, wint. En ook met dat elftal, waar ik ongelooflijk maar goed gevoel combineren? bij heb. Ja, maar is dat te is combineren? Je wel... vrouw versieren en uh, hockeyen? <lacht> Nou, op, zo, op, op dat niveau hockey, bedoel ik? We hadden elkaar al leren, leren kennen. In 1994 al uh, kort, uh, kort gesproken, in 1995 tijdens een champions Trophy uh, uh, wat alleen heren was, overigens. In, uh, in Berlijn. Uh, Zij zat toen in de nou, nationale vrouwenploeg van, uh, van Duitsland. En ze hadden daar een, uh, een leergang, uh, zoals, uh, zoals dat dan heet. Een leergang, dus een trainingstage. Dus uh, nou, daar ook gezien, gesproken en uh, ja, uiteindelijk in Atlanta is het, uh, ja, is het echt... En ja, dat, uh, dat kan dus. Zeker als het uh, Nederlandse huis naast het Duitse huis staat. Dan, uh, dat helpt wel. Verbroedering. ja <laughs> <Sportverbroedering. laughs> uh, Nou ja, dus Atlanta, fantastisch. Uh, daarna maak je ook nog Sydney mee, Olympische Spelen. Ja. Athene, Peking, iets minder. Maar dan, uh, ja... Uh, maak jij je op voor uh, de Olympische Spelen 2012 te Londen? Ja. En uh, ja, dat uh, ging bijna niet door omdat je, nou het is nu bijna ongeveer een jaar geleden dat je te horen kreeg ja. van de bondscoach uh, van As ja. dat je uh, niet mee mocht. Hoe kwam die klap aan? Uh, ja, dat was, <laughs> was wel apart. Dat uh, uh, uh, was een telefoontje om van, nou je wil graag even over uh, de, onze oefenstage naar Australië en Spanje uh, praten. En ja, ik was op dat moment nog uh, uh, vicecaptain En uh, ik dacht, nou uh, leuk, uh, meedenken en meepraten over wat we misschien in Australië gaan doen. En dus zo ging ik zeg maar dat gesprek in. En uh, ja, toen werd het al snel duik van, oh nee, uh, oh, ik, uh, ik heb mijn agenda leeggemaakt voor de komende maand. Omdat het in Australië is, maar die, die is dus in één keer weer helemaal, helemaal vrij. Maar hoe, wat zei hij tegen je? Hoe heeft hij het gezegd? Um, nou, uit, uit, uiteindelijk was de, de, de, de, de, de, de conclusie van, nou, we willen uh, kijken naar de, naar de jeugd. En uh, de jeugd echt een, echt een kans geven. Uh, maar de deur, zeker niet, de deur is zeker niet dicht. De deur staat op een, uh, op een kier. En dat was eigenlijk hoe ik uh, uiteindelijk uh, ja, januari, februari dan bij de club aan de slag ben gegaan van, nou, oké. Okay. Uh, de deur staat op een kier. Ja, maar dat is het moment daarna. Ja. Als bondscoach van As tegen je zegt van nou, Londen 2012, je kan het vergeten. Ja, maar dat, is, dat, dat was niet. Uh, ja, en als ik heel eerlijk ben, weet ik ook niet meer precies welke woorden en hoe, hoe we het gesprek, uh, gesprek hebben gevoerd. Uh, uh, maar de deur was niet dicht. De deur stond, uh, de deur stond op een kier. Maar je zit er altijd als vanzelfsprekend bij. Ja. En dan niet? Nee. En je had het niet gepland en je had het niet voorzien? Nee. Was het nou, klap? Nou, uh, uh, niet, ik, ik, ik had het niet, niet verwacht. Maar wat wel heel grappig is... is dat ik die, die, die laatste wedstrijd van de uh, champions Trophy in uh, Nieuw-Zeeland... Uh, in, uh, in Auckland... die speelde tegen Nieuw-Zeeland de, om de derde plek... en toen stond ik daar wel in de line-up met, met het voorkeur... met het idee van... nou. Dit, dit kan ook zomaar is mijn laatste wedstrijd voor, uh, voor Nederland zijn. Zo stond ik daar wel, met, met dat gevoel. Dus, dus, dus ergens was er iets in me dat ik dacht van... nou, dit, ook dit kan de laatste zijn. Dus dit, er was wel iets in me uh, wat er misschien rekening mee, uh, mee hield of had, uh, had gehouden. Uh, ik weet eigenlijk ook niet zo goed waarom. Uh, maar ik weet wel dat ik toen uh, daar op, met dat gevoel stond... Uh, maar ja, toch ging ik nog steeds naar dat gesprek toe... ik. Nou, we gaan praten over die trip. En uh, jeetje, ik heb, ik heb er zin in. Hè, want we gaan bijna. Dat was als vier dagen later, geloof ik. Uh, zat de groep in het vliegtuig. Dus uh, ja, je was bij wijze van spreken alles al aan het organiseren thuis. En op het tegen, we gaan zo meteen. Maar ja, toen was het in één keer, uh, keer anders. Ja. Maar hoe ja. ga je dan weg na dat gesprek? Sla je dan met de deur, uh, uh, rij je in je auto veel te hard. Dat moet toch een soort van. Jij als sportman. Ja. Je moet toch kwaad zijn, er moet toch iets zijn. Uh, kwaad kwaad nou, er was vast van dan. alles. Er was van alles een beetje door, door elkaar heen. Alle emoties wel een beetje. Dus een en ben je kwaad, dan, je, dan denk je weer van: uh, oké, okay, uh, rustig. Uh, dus, dus je hebt nog, dus nog de hele tweede helft van de competitie, er gaan nog van alles gebeuren. Uh, het is echt niet zo dat de mensen die nu, dat die uiteindelijk in Londen. Weet je, dat is dan ook weer de, de ervaring die je hebt. Uh, als uh, ja, een speler die, uh, die al boven de 30 is je hebt al wat dat betreft veel meegemaakt en veel zien uh, gebeuren. Hè? Dat spelers in een uh, ja, laatste oefenpartij voor een groot toernooi... uiteindelijk geblesseerd raken en toch niet mee kunnen... Nou, je hebt heel veel scenario's uh, gezien. Uh, ja, maar de, ja, is, deze had ik niet, uh, niet zien aankomen. En er zegt gewoon iemand tegen je... je bent niet goed genoeg voor het Nederlands helftal. Ja, ik weet niet of dat gezegd is. Ja, bottom line kwam het daarop neer. Ja, je, ging, je gaat niet mee. Ja. Nu. Nou. In, de, in, deze, in deze fase. Maar uh, ja, de, de. Vond je terecht? Nou, ik. ik, ik... Kijk, de uh, eerste reactie was eigenlijk toch wel van. Uh, uh, uh, oké, okay, je kan. Uh, uh, kan gaan wijzen. En zeggen: van dit is niet eerlijk. Of. Uh, uh, uh, wat is dit nou? Uh, maar ik kan ook denken: oké. Okay, uh, uh, uh, wat kan ik hiervan leren? Hoe kom ik hier beter uit? Hoe kan ik hier sterker, uh, hoe kan ik hier sterker uitkomen? Nee, maar Teun, is, is jij toch vertelt altijd net wel... nog dat je langs de lijn staat... bij je dochtertjes, ja. en dan zeg je... ja, en dan zie ik ze spelen, en dan wil ik toch winnen. <laughs> je wil toch winnen. Ja, tuurlijk. Dus ook uh, als iemand zo'n boodschap aan jou brengt... Uh, van, nou, je hebt verloren, want uh, je staat niet in het Nederlands elftal... dan moet jij toch ergens gekrenkt zijn. Uh, ja, tuurlijk, maar de uh, aard van het beestje is toch dat je denkt: van oké, okay, uh, uh, uh, bij tegenslag uh, uh, zoek de punten waarbij het uiteindelijk uh, positief uh, een, wending kan, uh, een wending kan geven. En uh, uh, ja, zo, zo heb ik eigenlijk altijd uh, ingezeten en zo zit ik er eigenlijk altijd uh, nog, uh, nog steeds in. En uh, ja, met alles, ook uh, op, op het veld, maar ook uh, ja, het leven. Je hebt, hebt, hebt voor als is. Ja, uiteindelijk als de Olympische finale gespeeld is... en het 2-1 uh, voor Duitsland, en, uh, laatste, ja dan, dan is het wel klaar. Maar, maar dan ga je toch weer kijken, oké okay, jongens, wat, wat, wat, hoe is die wedstrijd gegaan? Wat zijn de punten die we eruit kunnen pakken... en wat kunnen we verbeteren naar de toekomst toe? Er ontstond nogal wat uh, commotie... dat jij en Takema uh, uit het Nederlands elftal gezet werden... door ja. de bondscoach. Ja. Uh, heel veel reacties, uh, zelfs spandoeken langs uh, de wedstrijd. Zelfs Johan Kruijf zei van, nou, maar dit kan eigenlijk helemaal niet... dat Deuner Noorheer... Uh, en niet meegaan. Ja, ook is dat he, echt op de kaart. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. En er was bijna een volksoproer. Ja. Uh, he, heeft dat je gesteund? Had je daar wat aan? Of dacht je ja? Nou, dat heb ik al eerder gezegd. Dat nou, wel heel mooi was, dat een goede vriend uh, die zei tegen mij: teun, uh, uh, stel, er was helemaal niks gebeurd. Je had erbij gezeten, je was naar Londen gegaan, je had daar je laatste wedstrijd gespeeld. Uh, dan was er misschien waardering gekomen. Maar de waardering die je nu krijgt, in deze, in deze situatie... en dat was ook zo, want jeetje, uh, uh, ja, de dag dat het naar buiten kwam... heb ik mijn telefoon volgens mij zes keer op moeten laden, zo'n beetje. Omdat hij maar de hele tijd bleef, uh, bleef piepen en er werd gebeld... en de ene naar de ander nam, uh, nam contact op. En... Uh, niet eens zozeer de journalisten die er natuurlijk ook tussen zaten. Maar vooral uh, spelers van vroeger. Vrienden van vroeger. Uh, mensen die betrokken zijn. Nou, uh, vrienden, noem het allemaal op. Johan dat, dat heeft me wel. Nou, ja, dat heeft me wel heel veel gedaan. En dan, dan, dan merk je wel. Uh, uh, hoe het ook zit. En wie, wie, wie, wie, wie, wie betrokken is. En wie uh, het beste met je voor heeft. En ik moet zeggen. Uh, ja, dat heeft me wel heel veel kracht gegeven. Ja. Ja. Um... De bondscoach had je niet geselecteerd omdat hij zei: van ja, je, hebt, ja, je bent je flair een beetje kwijt. Was het correct? Als je eerlijk bent, dat je nu op terugkijkt? Uh, ja, ja ik, of, of ik. Ja, of je op de automatische piloot speelt. Of, ja, misschien, misschien sluipt er iets, uh, iets in, of was er iets uh, ingeslopen. Kan, kan, uh, kan zeker. Maar ik heb eigenlijk wel mijn hele carrière uh, er altijd wel zo ingezeten van... jeetje, hoe de, de, de wedstrijd gaat beginnen. Hoe kan ik 100, uh, hoe kan ik 100 geven? En niet alleen op de wedstrijden, maar ook tijdens de, trainings, uh, tijdens de trainingsdagen. Maar ja, als je lang ergens zit, dan, dan sluit er misschien iets, uh, iets in. Natuurlijk, dat, dat, uh, maar wat misschien nog het, uh, het meest po positief van het hele proces uh, was... dat we... Uh, er ontstond echt iets ja niet alleen uh, buiten de groep in nederland maar ook ook ook binnen de groep en uh, we hadden misschien uh, na elkaar toe in de in, in in die jaren of in die periode daarvoor uh, hadden we het misschien net iets iets iets laten gaan hè? net uh, 90% betrokkenheid of 95 nou vind, vind ik moeilijk hoor om daar uh, uh, wat dat betreft is het ook nog vrij best wel vrij, uh, vrij vers uh, maar gehoor. er ontstond echt iets in, uh, in de groep. En, en, en, een, een besef was er, ja jongens, willen we iets uiteindelijk zo meteen in, in, in de Londen? dan zal er iets moeten, uh, moeten gebeuren. dan zullen we met elkaar in discussie, dan zal er uh, uh, uh, gesproken moeten worden met elkaar. Nou, noem het allemaal op. wat er ook bij hoort. Uh, naast het feit dat je gewoon keihard moet trainen... en uh, het beste eruit moet halen op het veld als je op het veld staat... Uh, zit er natuurlijk ook van alles omheen. Dus eigenlijk hoor ik hier dat zowel het team, maar misschien jij ook, uh, deze nou, de trap onder je hol gewoon eigenlijk even nodig had. Ja, ja, misschien wel, maar dat is natuurlijk altijd maar, uh, maar achteraf. Nee, maar ja. achteraf, maar juist ja. nu achteraf uh, kunnen we terugkijken. We ja. weten hoe het is afgelopen. Je bent naar Londen gegaan. Je hebt, nou, dat is eigenlijk een prachtig toernooi geworden, want niemand had wat verwacht. Uiteindelijk uh, sta je in de finale, ja. pak je zilver. Ja. Uh, te vroeg piek tegen Engeland door een 9-2, denk ik. Nou. <laughs> ja. uh, maar in ieder geval. achteraf beschouwd. Uh, was, het, uh, ja, was het misschien wel nodig? Nou, dit heeft, heeft heel veel losgemaakt. En het heeft waarschijnlijk uh, iedereen die betrokken was bij uh, het Nederlands Hockey elftal dat doen beseffen. Ja, jongens. Uh, willen we iets met elkaar bereiken zometeen dan. Uh, dan moeten we alles met uh, uh, 100% energie en 100% passie aanpakken. En uh, ja, daar hoort deze hobbelige weg misschien uh, op dit moment uh, bij. En dat is misschien uh, wat, ons, uh, wat ons het eigenlijk heel veel goed, uh, goed heeft gedaan. Had de coach toch gelijk? Ja, ja misschien wel. <laughs> ja, dat is allemaal maar achteraf er. Nou ja. Oh ja, achteraf. Laten we zeggen dat Ja, we hebben een fantastisch uh, toernooi gespeeld. We, ja. hebben, we hebben zeven wedstrijden moeten spelen en uiteindelijk hebben we uh, zes keer gewonnen. De eerste twee wedstrijden hadden we het, uh, hadden we het zwaar. Zeker tegen, uh, zeker tegen de Belgen. Maar uiteindelijk uh, winnen we die wedstrijd toch nog op het eind. Ja, maar die wedstrijd en... tegen Engeland die was fascinerend. Ja, die. Die, uh... die finale, 9-2. Ja, ik weet nog dat niet. Uh... Dat Billy Bakker tijdens de wedstrijd naar me toe kwam... en zei, uh, knijp je in mijn arm, want gebeurt dit nou? Of ja. staan we nu? Want op dat moment stonden we 9-1 voor tegen de, tegen de Britten. En toen was er geloof ik een corner voor de, voor, voor de Engelsen. Dus dan hadden we even uh, tijd. En uh, het zei nou ja, het, het, het ziet er goed uit. Uh, <lacht> Billy, volgens mij gaan we een finale halen. <lacht> uh, uiteindelijk speel je die finale tegen, uh, ja, tegen Duitsland. Ja. Net niet gewonnen. Nee, is, is het zilver toch een mooi afscheid van oranje geweest voor jou... op die Olympische Spelen 2012? Nou, alles wat je had meegemaakt die maanden ervoor... niet geselecteerd, uiteindelijk toch jezelf erin gespeeld. Ja, en wat ik net al zei. alle verwachtingen, finale halen. Als je nou al die jaren, sinds 1993 geselecteerd... uiteindelijk geselecteerd, eigenlijk 1994 je eerste wedstrijd gespeeld. En dan is de Olympische finale Nederland-Duitsland... is dan je laatste wedstrijd in, uh, in Londen. Met... Uh, ja, je hele familie op de tribune. Uh, Pippa, drie uh, trotse kinderen. Pippa ja, dat, is uh, je vrouw. Ja, dan ben je en niet op... dat iedereen denkt dat het Pippa een okay. is. De, de, de, de, nee, nee, nee, nee. De zus van, van, van de nee. kroonproces van Engeland. Nee, nee. Uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat is een waanzinnig... Dat ga ik nooit meer vergeten. Daar mogen we op drinken. want ik, ja, Door het hele gesprek ben ik gewoon vergeten... Wat wil je graag drinken? Wil je een uh, biertje? Want ja je hoeft toch niet te sporten. Nee. Je hebt, je hebt vrij tot januari. Nou, laat maar doen. Ja, nou. Ja. Uh, ondertussen mag jij dan ook even uh, je koptelefoon weer opzetten... en even luisteren naar het volgende. Oké. Okay. Ja, dit is... Uh, nou ja, leg jij maar uit wat het is. <laughs> <laughs> nou, dat is duidelijk. Ja, ik zit natuurlijk sinds uh, 92 bij, uh, bij Bloemendaal. Ik ben ook maar uh, begonnen. Alle jeugdteams uh, uh, daar gespeeld. Een jaar in Heer 1. Ook maar wat fantastisch ja, maar was. Dat hoef ik <laughs> allemaal niet te horen. Het clublied van, uh, uh, van Bloemendaal. Het clublied van en, ja. Bloemendaal ja. voor uh, Teunen Nooijer. Uh, wat doet nee, het niet je? Voor, voor Bloemendaal. <laughs> ja, nee, oké, okay, maar goed. Maar ik draai het voor jou. Heel even een klein fragmentje. Ja. Wat doet het je? Um... Ja, ik, ik heb er... De... En nog steeds. Ik bedoel... Ik... Ik vind het fantastisch om daar op het, uh, op het veld te staan. Om me heen te kijken, daar lekker te trainen. Ja, het is natuurlijk een apart, uh, apart lied. Een beetje uh, oudbollig misschien. En uh, uh, terug naar uh, de, ook een beetje de geschiedenis van hoe uh, hockey in Nederland is ontstaan. Het liefst is dus, het, ja, het net niet. Het is hoor. geen hand-in-hand uh, ge hand, kameraden. Nee, dus het is anders, ik hoorde het, he. ik dacht, oh, dat is weer hockey. Oh, ja, nou, dat, dat zeg, gaat, zeg dus ik, Het is ja. net niet... Ja. Nou, hockey is niet net niet. Hockey nee, maar ik bedoel, als je dan naar voetbal vergelijkt... dat, is, dat, dat zeggen uh, toch ook vaak mensen van... nou ja, waarom is hockey niet groter? Uh, nou ja, je kan hockey niet met voetbal uh, vergelijken. Hè. Voetbal wordt uh, zo'n beetje in uh, iedere uithoek van de wereld uh, gespeeld... door ongelooflijk veel uh, uh, mensen. Ja, en hockey is uh, vertegenwoordigd in de landen waar, waar Engeland vroeger veel geweest is... Uh, dus het is heel anders. En ik ben ongelooflijk voetbal, uh, voetbalfan. Uh, maar als ik bij voetbal in het stadion uh, zit... Uh, dan, dan is het toch anders. Ik, voetbal kijk ik het liefst op, de, op tv. En uh, hockey kijk ik het liefst uh, aan de kant. En uh, het grappige is dat veel mensen... die eigenlijk nooit een hockeywedstrijd hebben uh, gezien... en inderdaad uh, naar het veld komen en daar gewoon gaan, uh, gaan staan kijken... Ja, die zijn eigenlijk ongelooflijk verrast en verbazen. Jezus, wat is dit een waanzinnig uh, uh, mooie sport. Een waanzinnig snel spel en technisch ongelooflijk moeilijk. En die bal ligt in twee seconden van de ene kant van het veld... aan de andere kant van het veld. En we hebben uitslagen van, uh, van 7-6. Dus hockey kan, uh, zeker als je het live uh, bekijkt... een waanzinnig uh, spektakel zijn. En uh, ja, dat... Dat, dat mis ik wel eens als ik uh, in een voetbalstadion uh, zit. Dus jij zegt eigenlijk van oké, okay, uh, voetbal is eigenlijk gewoon... als je naar tv kijkt en je ziet de samenvatting mooi... terwijl hockey is gewoon de hele wedstrijd boeiend, flitsend. Nou, ik, ik vind... Ik vind ik, uh, kijk, hockey is op tv heel moeilijk uh, goed in beeld te brengen. Ja. Uh, het balletje is gewoon klein, gaat gewoon heel hard. Uh, uh, uh, ja, behoud daar maar eens het overzicht. Dat is gewoon heel erg lastig. Uh, dat is, bij voetbal is dat... Uh, ja, hebben ze daar... Eén meer ervaring. En, en, en gaat het allemaal veel, <laughs> veel beter om dat spel goed in, in beeld te brengen? Dat gaat uh, En dan is iets het vragen. Ja, ik ben een ongelooflijke vo voetbalfan hoor. Ik heb uh, heel erg veel uh, gekeken. Ik vind het een fantastische sport. En ik heb het in mijn jeugd denk ik ook net zoveel gedaan als dat ik uh, dat ik hockey heb. Uh, maar een hockeywedstrijd live bekijken. Nou, uh, uh, het WK 2014 in Den Haag komt er weer aan. Uh, ja, als je dan daar in het stadion zit, de, de, dan. Is het gewoon een, van, een fantastische sport om naar te kijken? Uh, prachtige sport om naar te kijken, maar het clublied kan beter, hè? Ja, kan iets meer naar de, de huidige tijd toe uh, geschreven worden. Wel ja. even over uh, Bloemendaal. Hij ja. speelt er al heel lang. Ja. Ja. Je bent uh, onlangs geridderd door de koningin. Uh, je hebt de Olympische Spelen meegemaakt en mooi afgemaakt. Wordt dit niet gewoon je laatste seizoen bij Bloemendaal? Ja, dat zou wel kunnen. Uh, maar misschien ook niet. <laughs> Teun de Nooyer, geeft ons het verlossende je geen, woord. Je hebt geen primeur. Nee, dat uh, nee, weet ik niet. Die keuze heb ik ook nog niet uh, een Primeur. Gemaakt. Een primeur is heel makkelijk, want je hoeft niet te zeggen dat je stopt... maar je kan ook zeggen, ik ga gewoon nog een seizoen hierna door. Ja, dat, dat kan ook, maar dat durf dat, dat, dat ik gewoon niet met 100% zekerheid uh, te zeggen. Nee. Nee, eerst, eerst maar, eens, uh, het is nu winterstop en we gaan uh, nou, de tweede helft van het seizoen uh, in. We staan er goed voor. Zo, als je er nu over praat, zoals je hier zit... en je hebt nu uh, pauze uh, tot half januari, hè? Waarschijnlijk, ja. Ik denk dat je in deze rust dus even uh, gaat nadenken... en denkt bij jezelf, nou, ik vind het toch wel saai zo zonder hockey. Dus dat je gewoon nog seizoen. Het zou op... goed kunnen. Het zou goed kunnen, want uh, uh, ja, ik, ik vind... Uh... Mooi, je gaat gewoon door. Top! Ja, misschien wel. Ja, nee, maar je bent een van de grootste sportmensen van Nederland. Kom op. Doe het. Ja, maar alles komt je er Je kan uit. het nog. En alles komt ja, maar je bent nog goed. Nou ja, ik denk dat het alle, allerbelangrijkste is... is dat, je, dat ik het nog steeds uh, heel erg leuk vind om uh, te doen. Dat ik echt geniet van uh, de momenten dat we met het hele elftal op het veld staan. Dat we lekker aan het trainen zijn of wedstrijden aan het spelen zijn. En uh, ja, het, het, het, is ook altijd, het, het, het wordt ook eigenlijk nooit saai. Want het is ook altijd weer anders. Je hebt altijd weer een ander begeleidingsteam. Altijd weer een ander elftal. En uh, ja, ik vind het, uh, ik, ik geniet ervan. Kijk, en ik Altijd heb hier weer. een biertje voor je klaargezet... want dan wil ik graag proosten op uh, Teun de Nooijer 2013-2014, bij bloemendaal, toch nog een seizoen. <lacht> Oké, okay, we nemen een slokje. <lacht> Proost, <lacht> okay. we doen het. <lacht> um, nou, jij bent uh, drie keer uh, werelds beste hockeyer ter wereld geweest. Ja. Uh, wat mm. maakt jou zo goed? Nou, ik vind ik lastig. Nou, dat, lastig. Dat, nou, je hebt een, uh, een Teuner Academy en ik ben even naar de site gegaan. Ja. En wat jij doet is, uh, jij maakt bedrijven beter, teams uh, beter. Uh, jij legt daaruit uh, wat het is om te presteren. Uh, of wat je moet doen om kampioen te worden. Dus jij moet toch ook kunnen uitleggen waarom jij zo goed bent. Uh, ja, ons, uh, ons bedrijfje, de, de TDNA, richt inderdaad op ontwikkeling van het individu, ontwikkeling van teams, een ontwikkeling van, uh, van, uh, van organisaties. En uh, uh, ja, wij gaan er eigenlijk altijd voor uh, uh, om uh, ja, het beste uit jezelf uh, te halen. En, uh, en, voor, en voor iedereen is, is de top weer anders. Hè? Ik heb ooit een uh, uh, filmpje gemaakt om uit te leggen, oké, okay, wat, wat gaan we nou doen hè, met, de, met de TDNA? En dat mocht ik uh, aan, uh, aan, aan Johan Cruijff laten zien. En daar zat iets, zat iets in van jouw weg naar de top. En uh, het was de eerste reactie eigenlijk snel: van uh, leuk filmpje, hartstikke mooi. Uh, uh, maar dat zou ik aanpassen, want iedereen heeft zijn eigen top. He, wat, dus wat is jouw route naar uh, jouw eigen top? En uh, ja, daar proberen we eigenlijk uh, iedereen, als een individu of een team of een organisatie, in te begeleiden. Van oké, okay, uh, hoe zit dat nou bij jou? Hoe zit dat bij jullie? En uh, waar liggen de kwaliteiten? Uh, waar ben je goed in? Uh, waar zitten misschien wat, uh, wat blinde vlekken? Allemaal vragen. Hoe gaan goede jullie met, hoe gaan jullie met nou elkaar? Dus stel? Hoe gaan jullie met elkaar bereiken wat jullie willen bereiken? Maar waarom ben jij zo goed? Nou ja, ik, misschien is dat een beetje. Uh, aard van het beestje dat het altijd wel een beetje in heeft gezeten... om op een of andere manier altijd kritisch te kijken naar... oké, okay, uh, uh, hoe ben je bezig en wat kan beter? En uh, dat was misschien ook mijn uh, primaire reactie in uh, januari van afgelopen jaar. Oké, okay, uh, waar zit ik nu? Nou, uh, in Nederland, want ik ging niet mee. Oké, okay, wat kan er beter? Wat heb ik misschien de afgelopen periode laten liggen? Uh, wat zijn punten die ik uh, aan mezelf kan verbeteren. En ik denk uh, dat, ik dat, dat dat eigenlijk wel een beetje een rode draad is geweest... door mijn uh, ja, uh, carrière heen als, uh, als hockey, maar ook gewoon als mens, denk ik. Want ik las ook uh, veel interviews van jou terug... en toen jij nog geen uh, beste uh, hockeyer ter wereld was geworden... toen was je ook een beetje pist dat je het nog niet geworden was. Toen zei je, ja, ik had het eigenlijk al lang moeten zijn. Heb ik dat gezegd? Ja. Toen was het een Duitser had het weer gewonnen... Wat zou het zijn, 2002? Uh, dat kan 2002 geweest zijn. Want jij werd het voor het eerst in 2003, hè? 2003. Ja, ja dat was... Dat uh, vond je... ik wel een heel mooi moment. Omdat uh, dat, was, dat was de eerste keer dat uh, de spelers zelf... Uh, uh, aankonden geven wie, ze, uh, ja, wie, wie het moest zijn. Dus je kreeg een lijst met, uh, met tien namen. Nou, Dat is dan in dat geval dus mijn naam uh, tussen. En toen konden er, ik geloof, de beste acht landen van dat moment... dus die op dat moment bij een toernooi waren, konden dan uh, gaan kruisen. Ja, dat was uh, dat jaar de eerste keer dat dat zo ging. He, daarvoor was het altijd een commissie geweest van, uh, van, uh, van journalisten... en uh, mensen die bij hockey betrokken zijn, en ik geloof coaches ook. En toen, uh, ja, toen, toen was ik het nooit geworden uiteindelijk. Toen de spelers mochten kiezen, toen, toen werd ik het. Ja, dat vond ik wel een waanzinnige eer. En, mo en ja, mooier kan je het ook eigenlijk niet hebben, vind ik. En waarom was jij toen de beste? Ja, je Dat vind ik lastig. Niet te bescheiden. Nee, daar niet te bescheiden. Heb ik ook je uh, echt, echt niet echt een uh, antwoord op als ik erover uh, ben. Nee. Ja, het wordt stil. Ja. Neem maar, maar een slokje. <laughs> ja. Je hebt jezelf toch altijd goed geanalyseerd. Ja, uh, nou ja het, het, het belangrijkste is gewoon dat ik uh, uh, altijd met zoveel liefde denk ik, heb gedaan voor de, uh, voor de sport. En dat ik het altijd en nog steeds leuk vind om op het veld te staan. En uh, altijd uh, leuk heb gevonden om uh, mezelf te verbeteren. Ja, en ja, dan, dan, dan gaat denk ik vanzelf uh, wat je ook doet uh, misschien toch wel de goede kant op. Hoe kan jij andere mensen beter maken? Nou, uiteindelijk denk ik door uh, inzichten te geven van nou, hoe, hoe zit het nou bij jou en hoe, hoe zit het bij jullie als, als team. Uh, uh, waar zijn jullie goed in? Uh, wat hebben jullie misschien de afgelopen periode laten liggen? Of wat zijn de successen uh, de afgelopen periode? En wat, en wat ging daar goed? Of wat kan in dat proces beter? Nou, waar willen jullie nu naartoe? En uh, daar is de, de, de, de sportmetafoor vaak een, uh, vaak een goede. En eentje die, uh, die mensen ook kan inspireren. Dat had ik, had ik eerlijk, eerlijk van tevoren ook niet... Uh, ik dacht, nou ja, er komen misschien ook uh, mensen bij ons, uh, bij ons langs... die hebben niks met sport. Of die hebben wel iets met sport, maar die hebben helemaal niks met, uh, met hockey. je dat, uh, dat is misschien wel uh, gek of razend. ik gewoon vanuit mijn eigen ervaring uh, praat... Maar uh, wat bleek is dat vaak juist ook die mensen uh, nog enthousiaster uiteindelijk weggingen... dan degene die, die, die echt iets hadden met, uh, met sport. En zelfs ook met, uh, met hockey. En uh, ja, dat had ik van tevoren uh, voren niet verwacht. Uh, maar ik, ik doe het niet alleen. Hè. Ik doe het samen met... Uh, nou, uiteindelijk hebben we nu al een team van, uh, van vijf man. Nee, ja, maar het heet wel de Teun de Noor Academy. Ja, zo, zo, is het, uh, zo is het ontstaan. Ja, maar er zijn ook mensen die uh, niet vanuit de sport komen... maar juist vanuit het bedrijfsleven al jaren... dat uh, uh, dit soort processen uh, uh, uh, doen. En uh, daar ongelooflijk veel uh, ervaring hebben. Want de, de ervaring in, vanuit de sport had ik natuurlijk wel, maar de ervaring vanuit het bedrijfsleven die, uh, die had ik niet. Maar die hebben de anderen. Andere een was. van de vragen die ik op, dus op de, de site tegenkwam was. Uh, uh, dat jullie uitleggen wat er nodig is om kampioen te worden. Nou. Uh, misschien niet zozeer wat er, uh, uh, wat er nodig is om kampioen te worden... maar meer, uh, wat is je, uh, zoals ik het net al zei... wat is, wat is jullie route uiteindelijk naar, naar jullie top? En uh, uh, uh, als je dat uh, proces uh, kan, uh, goed kan begeleiden... en mensen kan, uh, kan inspireren... Uh, uh, dat je mensen kan uh, doen beseffen van, ja, jeetje, je, waar, waar, waar ligt mijn kracht nou? En waar, uh, uh, waar ligt mijn passie? En hoe zit het met mijn intrinsieke motivatie? Want we zijn heilig van overtuigd dat als je ergens echt, echt intrinsiek uh, gemotiveerd bent, uh, ja, dat je, dat, dat je waarschijnlijk de grootste kans van slagen hebt om, uh, uh, nou, in ieder geval blij en lekker naar je werk te gaan. En uiteindelijk gewoon ook dan uh, de dingen te doen die je gewoon ongelooflijk leuk vindt. En. Uh, dan ga je waarschijnlijk ook het maximale eruit halen. Ja, maar jij bent toch ook kampioen geworden... omdat je zo onwaarschijnlijk veel talent hebt? Ik, ik nou, hou van hockey en ik kan ja. keihard gaan trainen. Maar uh, het gaat niet gebeuren, hoor. Kan ik je verzekeren. Ja, maar dat talent is iets heel erg, uh, heel erg moois, denk ik. Het geeft je heel veel uh, uh, kansen. Um, maar het is, uh, het, het is bij lange na niet uh, genoeg. Nee, en uh, Ik denk dat er in iedere sport ongelooflijk veel uh, talentvolle jongetjes en meisjes zijn geweest. Die het uiteindelijk toch op een of andere manier uh, aan het eind van de rit niet, uh, niet halen. Omdat misschien ergens iets, uh, iets mist. Dus klopt het dan wat ze zeggen? Het is 10% talent en 90% doorzettingsvermogen? Nou, er zit, zit zeker uh, behoorlijk wat doorzettingsvermogen uh, tussen. Ehm... Uh, maar het, het, het talent is, is ook iets wat je, uh, wat je, wat, wat je op, weg, uh, op weg kan helpen. En, uh, maar is het niet genoeg. Nee. Maar of dan 90 of 10 procent ja, die percentage vind ik dan niet zo, niet zo interessant. Uh, maar het is wel uh, een stukje doorzettingsvermogen dat, uh, nou ja, kijk naar afgelopen uh, januari, dat, dat past er wel bij. En heb jij genoeg? Talent en doorzettingsvermogen om van uh, jouw leven iets te maken... als je hockeycarrière is afgelopen? Nou, dat moet, moet nog blijken. Maar ik, ik, ik heb het idee dat dat... Uh, ik heb daar heel goed gevoel over, laat ik het zo zeg. Maar ja. heb je er talent voor? Of wordt het echt doorzetten? Nou, ik zal daar waarschijnlijk iets minder uh, talent voor hebben. Dus het wordt iets meer doorzetten. Maar dat is nog ver weg, hè? Nog anderhalf jaar. Dat hebben we net besloten, toch? Waarschijnlijk. <lacht> Vlokje. <laughs> maar mag ik jou in ieder geval bedanken voor het uh, ja. mooie gesprek. Ja. En uh, ja, ik wens jou heel veel succes met het overbruggen van deze tijd. Dat je niet aan het hokje bent. Terwijl ja. het Nederlands elftal daar in Australië hopelijk de Champions Trophy gaat pakken. Ja. Uh, maar uh, het komt wel goed. Deun de Noorje, dank je wel. Dank je wel. Graag gedaan. I'm <laughs>